naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM, het geluid van... ZFM, Zfm. het geluid van Zandvoort.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 Zeg je nou dat mensen antidepressiva krijgen. en vervolgens niet verder behandeld worden? Veel wel. Oké, okay. maar ja. nou, dat vind ik een veel kwalijkere zaak. Want ja, dat betekent dat ook. je gewoon een pilletje krijgt. en dan moet het maar door dat pilletje overgaan. Ja, en er zullen ongetwijfeld mensen zijn die daarmee geholpen zijn.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 Neem niet weg dat het nog steeds een probleem blijft... met, met de kosten natuurlijk. Ja, ja. Maar het sociaal werking kan wel degelijk steeds meer betekenen. wat dat betekent. Maar is de erkenning van... want we, we hebben het net over erkenning van, van, van uh, haarziekte... maar dat is een fysiek uh, uh, iets. Um, is de erkenning van GGZ, uh, geestelijke ziektes... nog steeds niet uh, of nog steeds... nee, hoe zeg ik dit nou...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 Als jij er klaar voor bent, ik heb aan je zijde gestaan. Maar god, ik heb je graag gekend. Ik blijf nu hier, jij gaat naar daar. En daar is niet zo ver van hier.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 Dat je in mijn hart Altijd blijft Voortbestaan En ik weet Ik zou dankbaar moeten zijn Maar precies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 Naar Zandvoort aan het woord op ZFM. ZFM. Het geluid van Zandvoort. Ja, dames en heren, en daar zijn we weer.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 ja, nou ja, dat klopt, dat klopt wel denk ik. Ik denk dat het zeker uitmaakt als je mensen om je heen hebt die somber uh, ja. zijn, dan, dan, dan kan het niet anders zijn dan dat je daar wordt door wordt beïnvloed. Ook al ben je nog zo'n grote optimist, mm -hmm. zit een de grootste optimist in een kamer met uh, tien uh, zwaar depressieve mensen.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 licht, daglicht, want die snap ik heel goed. Die snap ik ook gewoon meteen. Dus ja, en een... zeker omdat je dan ook nog hebt... Kijk, uh, ja, in het ook in donker in donker het, Ja, maar ook donker in Rusland weg. en in... Ja. in uh, hoe heet oh, het? In Noorwegen man. wordt er veel meer gezopen. Ook wegens de weinige... Ja, nee, dat is echt ja, voor Mensen ga, zijn er veel nu, depressiever. Je gaat nu zeggen: daar is het veel langer donker. Ik denk dat nu ga je zeggen: van ja, daar is het bijna 22 uur donker. Maar <laughs> nee, jij gaat het over drank doen. Nee, nee het, het gaat erom: nee, nee, ze drinken, langs, drinken, we langs, we drinken we langs, we meer. Ze drinken niet. meer doordat dat ze meer depressief zijn. Ja. omdat het veel minder licht is. Ja, dat ja, is het Het is natuurlijk niet alleen dat. Er zijn nee. nee. natuurlijk veel meer. Veel meer ja, wat zo ook. Dus neem je iets mee. Wat denk ik zelf ook meespeelt. Ja. En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 Toen zei zij tegen mij: van, uh, van nee, er moet wat gebeuren, maar Dat gaat niet ja. goed. Ik wil met je praten erover. ik wil dat je wat gaat doen. En dat heeft mij zo geholpen. Maar gewoon, je zaten in de auto. En, ja. op een gegeven moment, en Ze hebben niet de auto aan de kant gezet, we zijn niet ter plekke. Uh, en toen zijn jullie gaan zitten. Ja, ja en op, op de eind van die kwam dat binnen bij mij. Ja. En, en de, ook het besef: van, van shit. Zo so kan het lijkt. niet. Er ja. moet wat gebeuren. En godzijdank heb ik dat gedaan. Ja. En toen ben ik.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 Maakten hun leven tot een schitterend feest. Want we hebben gedanst en we hebben gevreeën. We hebben gelachen en gespeeld met het vuur. God verbood dat we allemaal deden. Leef toch je leven als het allerlaatste uur.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 Ik zit even drie vragen tegelijkertijd hoor. Sociale klasse, rijk arm. Of is het vooral leeftijd gebonden? Of zeg je, ja, doei, het zit door daar allemaal dwars doorheen. Ik denk dan heel snel aan iemand die boven de 70 is, eenzaam is. Uh, nee, iedereen is wordt steeds juist... ouders. Neem ik zit even te stigmatiseren. En heb ja, een, een hele ja. campagne dat er onder jongeren een enorme eenzaamheid ja, is. Dus ja. op Twitter is er een een, een van de hashtag. Dat er heel veel jongeren heel, zich heel eenzaam voelen.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 Ja. Ik denk dat pest een grote uh, oorzaak kan zijn. Ja, maar je ziet het ook onder de influencers. Om het ja. even zo tussen haakjes. Die, die, leven... die er steeds meer uitvallen met burn-out. Omdat ze de druk niet aankonnen. En uiteindelijk... Nou ja, je hebt het verhaal ook wel eens gehoord. Dat ja. een influencer waarvan jij denkt... van, nou, Die heeft alles. Ja. Um, maar dat is het plaatje wat we laten zien. Hè? We laten ja. het mooie plaatje zien. We dat laten is... zien dat ons leven geweldig is. En ondertussen bezwijken ze onder de druk. Dus dat is ook een hele nieuwe groep... die.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 specifiek voorop van ah, leuk. Eva Cassidy of Yves Cassidy. Eve <laughs> Cassidy. Uh, dat, dit is een nummer die hem helpt om een beetje uit zijn depressie te komen. There's a train a coming You don't need no baggage you just get on board All you need is faith to with ease home and You don't need no ticket you just